De poederbrief die werd bezorgd bij de schoondochter... van de Amerikaanse president Trump was ongevaarlijk, zegt de politie. Vanessa Trump en twee anderen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht... nadat zij een poederbrief had geopend in haar appartement in Manhattan. Die brief was bestemd voor haar man, Donald Trump Jr. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk... heeft Turkije opgeroepen de territoriale integriteit van Cyprus te respecteren... en de proefboringen naar gas niet meer te verstoren.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 99 euro. Ik ga naar I Love. NPO Radio 1, ENL, Haagse lobby. Met Martijn de Geven. Tot half tien zijn we bij u met WNL Haas Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Te gast zijn Sven de Lange, wethouder en lijsttrekker CDA Rotterdam, SP-Kamerlid Sandra Beckerman en Jan Overtoom. Hij is van Bouwend Nederland. We hebben het vanavond over die enorme bouwopgave. De komende twaalf jaar moet er 1 miljoen nieuwe woningen bij komen. En nog iets specifieker, de grote knellende tekorten, vooral in het middenhuursegment. Uh, en dan hebben we het nog niet eens gehad over dat deze woningen... van het gas af moeten, dus nieuwe woningen niet aan het gas. Bestaande woningen van het gas af. Dan nog allerlei duurzaam, energie-neutraal. Kortom, een enorme opgave. Daar hebben we het een en ander over uh, gehoord vlak voor het nieuws. Maar eerst wil ik jullie het volgende laten uh, horen. Want vroeger... Ja, vroeger. Luister maar goed aan deze oude knar. <laughs> uh, was er een ministerie die had ruimtelijke ordening. En die maakte allerlei kaarten. En dan stond per... Regio met pijltjes en kleurtjes, wat er zou gaan gebeuren de komende jaren. Maar dat is veranderd. De gemeentes moeten het vooral zelf doen. De provincie speelt een belangrijke rol en natuurlijk de projectontwikkelaars, de bouwers. Maar de vraag is: zou dat eventueel verrommeling met zich mee kunnen brengen? Kunnen die gemeentes dat aan? Het vergt namelijk een bijzondere samenwerking. Over deze onderwerpen zei de huidige minister van Binnenlandse Zaken, die ook deze portefeuille wonen heeft, Kasja Longren, daar het volgende over. Dan even over dat bouwen. Uh, waar, waar moeten we dat doen? Uh, er werd net gezegd, uh, bouwen, bouwen in het groen. Uh, ik zag gisteren op uh, het journaal een, uh, een wethouder in een weiland staan... wat een, waar een beetje de suggestie van uitging dat we die, die weilanden zouden willen volbouwen. Kijk, het ligt natuurlijk veel genuanceerder dan dat. Ik heb gezegd, die opgave is zo groot... Uh, uh, de, dat als we dat voor de mensen die ik net noemde willen gaan realiseren... dan moet daar uh, creativiteit in komen. Dus we hebben uh, gemeenten nodig die uh, creatief zijn... Die uh, niet zich volledig storten op alleen maar uh, laten we zeggen, uh, het binnenstedelijke. Ik heb dat natuurlijk ook een beetje gedaan met in het achterhoofd. Dat er in maart uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dat er daarna colleges zullen worden gevormd. Dat er nieuwe wethouders wonen komen. Nieuwe plannen komen in de gemeentes. Over hoe uh, de, die bouw uh, nog beter aan te pakken. Uh, dus het is ook een beetje een oproep geweest. Het is nou eenmaal zo. We hebben afspraken gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid heeft. Gemeentes hebben daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. Ja, Jan Overtoom, het is natuurlijk wel bijzonder. Dus je hebt een bouwopdracht centraal aangestuurd vanuit Den Haag. Maar uiteindelijk moeten die wethouders het allemaal gaan doen. En de provincie niet. En de provincie die ja. enige coördinerend regie moet gaan voeren. Nou, ik denk dat erop neerkomt dat je gewoon moet kijken wat gerealiseerd wordt. Als binnenstedelijk voldoende kan worden gebouwd, is het uitstekend. Dat heeft ook onze voorkeur. Maar als dat niet kan, dan moet je toch ook naar andere plekken gaan kijken. En dan niet in natuurgebieden natuurlijk... maar je kunt best denken aan de rand van de steden... waar ook wat groen ligt, dat je dat wat oprekt. Maar als je maar zorgt dat het eind van de periode... bijvoorbeeld in 2030, als die miljoen woningen gerealiseerd zijn... dat ook de binnenstedelijke opgave gerealiseerd ja. is... maar dan meteen ook van naar buiten. als we dan toch even naar het groene hart kijken... u maakt wel even de nuance dat u zei... een groen weiland is niet per se beschermde natuur. Dat, dat begrijpen we allemaal. Het groene hart wel, hè? Het groene hart wel. Ja. In die bouwopgave die nu voor ligt, is het volgens u aannemelijk dat we toch wat moeten gaan verschuiven aan het Groene Hart? Dat we toch moeten zeggen: nou ja, sommige plekken die eerst binnen het Groene Hart vielen, gaan er nu buiten vallen en lezen zijn bebouwbaar. Nee, kijk, het Groene Hart is gewoon groen en het blijft groen. Er zijn genoeg andere plaatsen en plekken en, en wat groen uitziende gebieden, hè, waar het grasje als groen was, zoals ik uh, net zei. Uh, waar wel gebouwd kan worden zonder dat je de natuur uh, in conflict met de natuur komt. Dus het Groen Hart uh, blijft, wat mij betreft, gewoon uh, zoals het is. Maar rondom de steden zou je best wat kunnen oprekken. En er zijn wel uh, gebieden te doen hoor. Ik denk dat uh, ik zie je al uh, de wethouder ook uh, knippen. Ja. Die kan, die kan zo in de buurt van Rotterdam wat locaties noemen die uh, nu nog uh, grassig zijn, maar waar straks uh, woningen kunnen staan. Sven de Lange? Nou, niet per se uh, grassig. Hoewel we op sommige delen van de oude haven uh, gras hebben staan tussen uh, oude stenen. Uh, ik zit hier als lijsttrekker. Hè, bedoel, ik wil niet mijn uh, collega van wonen zomaar uh, dingen in de mond leggen. Nee, we hebben bijvoorbeeld gewoon ah. oude stadshavens. Die liggen dicht tegen de stad aan. Nou, uh, we hebben heel veel grote containerschepen. We hebben een prachtige tweede maasvlakte. Uh, die grote containerschepen die komen helemaal niet uh, midden in het centrum. Uh, tegenwoordig meer. Dus we kunnen oude stadshavens prachtig ombouwen tot, tot nieuwe woonwijken. En we hebben, ja, daar moet ik ook eerlijk in zijn, ook nog gewoon onbebouwde grond die in de crisis gewoon uh, leeg is blijven staan. Dus we hebben nog genoeg mogelijkheden om heel veel te bouwen. Uh, en wat mij betreft is de vraag ook vooral, wat ga, ga je bouwen en met welke visie ga je bouwen? U heeft daartoe ook een manifest uh, geschreven. Precies. En, en, en, en u wilt eigenlijk dus, als het om sociale huurwoningen, wilt u een belangrijke conclusie eigenlijk trekken? Legt u even uit wat dat behelst in uw manifest. Ja, verschillende dingen staan er in ons woonmanifest. Maar een van de dingen is een, een kettingbeding. Uh, en dat betekent dat als sociale huurwoningen worden overgenomen... van de sociale huursector, van corporaties... Uh, dat die niet in één keer, als ze overgaan van de een en de andere eigenaar... Uh, dat er flinke huurverhogingen komen. Want je wil juist uh, voor, voor die doelgroep... We staat eigenlijk dan het middensegment over. Want met huurstijgingen kan je eigenlijk zo snel stijgen. Ja, je wil een docent en verpleegkundige... wil je ook gewoon in de stad een woning laten vinden. Want dat is de grootste uitdaging dat over 10, 20 jaar... In steden niet alleen plek is voor arme ja. en rijke mensen. Maar heeft u dan ook bekeken wat dat betekent... voor mogelijke projectontwikkelaars? Als die erbij horen, u mag het kopen... maar u mag vervolgens de huren niet laten stijgen... tenminste niet exorbitant... Ja dan zijn er misschien ook projectontwikkelaars... Precies. die zeggen, nee, dat ze goed, zoek het maar uit. Nee, maar precies dat moet gebeuren. En die projectontwikkelaars die willen het best wel. En uh, we weten bijvoorbeeld... en ja, dan moet ik toch eventjes kijken naar onze grote vrienden uit, uit Utrecht. Die hebben ook een plan gemaakt... Uh, hoe je die middenhuur op een goede manier uh, uh, kan inrichten. Hoe je ook met project, projectontwikkelaars afspraken maakt. En dan zorg je ervoor dat die middengroepen... normale gezinnen ook gewoon in de stad kunnen blijven wonen... met een woning, met een tuin. Sander Beekman, eigenlijk als je Sven de Lange beluistert... Dan zou je zeggen, de markt is prima, mits je een beetje beteugeld. Gaat u ook zo ver? Ik moet wel een beetje lachen. Dit is echt, blij er, is zijn, een, er is een club in Rotterdam. Die heeft volgens mij als leus geen woorden, maar daden. Maar op dit moment komen die daden vooral uit Amsterdam. Hè. Daar worden bouwrecords op bouwrecord gebroken. Vorig jaar 9000 woningen opgeleverd. Onder leiding van SP-wethouder Laurens Ivens. 40% sociaal, 40% middenduur. Dus eigenlijk alles wat mijn buurman in de praktijk had kunnen brengen... wordt in Amsterdam in de praktijk gebracht. Ja, Daarmee gaat u wel een beetje voorbij aan demografische veranderen. Andere demografische samenstelling van de stad Amsterdam versus. Rotterdam? Nou, kijk, je ziet daar dat het kan. En heel veel steden blijven achter, helaas. Zoals Rotterdam. En mooi is wat Amsterdam laat zien, wat wethouder ook Laurens Ivers laat zien. Is dat als je inderdaad die prijzen wil beteugelen, dat dat kan, dat dat de bouw niet remt. Wat ze wel zien, en dat zien ze in heel veel steden... is dat ook grote problemen zijn die een stad of een gemeente niet alleen kan oplossen. En daar heb je de minister voor nodig. En dat is bijvoorbeeld dat hele grote probleem van die stijgende huren door huisjesmelkers, um, dat buy-to-let... en mensen die uh, huizen opkopen Precies. en uh, veel te duur verhuren. Uh, en daarvan ja, zeggen een aantal gemeentes nu... Uh, Kasia Ollongre, grijp nou alsjeblieft in. Dat is ook iets wat de SP altijd al uh, heeft gezegd. Want de minister, uh, heel goed dat ze heel veel aan de gemeente overlaat... maar neem nou ook regie. Want heel veel mensen kunnen nu geen plek meer vinden... Uh, in steden, maar ook in, uh, in dorpen. En Jonah, dat is echt een groot probleem. Ik probleme. neem je, neem je punt mee. Jan Overthoop. We, we hebben elkaar uh, de meest recente voor deze uitzending... een keer op een bijeenkomst met dit thema ook ontmoet... En als ik dit nu een beetje beluister, dat kan ik terugplaatsen... naar die bijeenkomst. Namelijk dat je eigenlijk een enorm verschil zag... bij sommige wethouders en burgemeesters die dat wel aankonden... en anderen die eigenlijk apathisch zaten te wachten op iemand... die met hun wilde zaken doen of een impuls zouden geven. Ook wat mevrouw Beckerman zegt. Loop je niet enorm risico dat, dat, dat we een beetje een rommeltje gaan maken? Op sommige plekken lukt het wel, daar weer niet. De minister hangt naar nou achter, maar onder wel heeft ze wel een bouwopgave, et cetera. Nou, Wie heeft de regie eigenlijk? De, nou, uh, de regie ligt toch echt wel bij de gemeente hoor, op dit moment. En dat, dat gaat helemaal niet verkeerd. Kijk, wat mevrouw uh, Beckerman zegt over uh, de inhaalslag in Amsterdam... want dat is het namelijk, is natuurlijk wel heel bijzonder. Er wordt heel veel gebouwd, maar dat gaat nu ook minder worden. Omdat we de locaties die beschikbaar waren vanuit de crisis... nu langzaam gaan volbouwen. Dus het wordt ook daarvoor moeilijker. Um, en wat betreft die, uh, dat bouwen in Rotterdam... ik wou nou even zeggen, die oude havenstuk transformatie... dat is natuurlijk hm. nog steeds binnenstedelijk. Heel erg goed hoor, Precies. dat is gebeurd ingewikkeld, kostbaar, ja, uh, alle vierkante plekken. millimeter, grote plekken. Dus ja. er kan heel veel gebeuren. Maar dat is toch onvoldoende om alles te realiseren. Dus daarom nog even mijn pleidooi om ook te kijken... een beetje aan de randen van de steden ja. om daar te gaan bouwen. Ja. En de middenhuur, ik ook zeggen, over die middenhuur, hmm. vind ik ook wel belangrijk. Want uh, het middenhuur, het bedrag wat erbij hoort... dat wordt steeds meer opgerekt. Ja. En welk normaal mens die een gewoon normaal inkomen heeft... kan er gewoon 800 of 1000 of 1100 euro huur gaan betalen. Dat ja. vind ik eigenlijk geen middenhuur meer. Dus wat dat betreft... Op... Herdefinitie van de middenhuur? Ja, en dat is ook een politieke keuze geweest. Hè? Kijk, tegenwoordig mag je in een sociale huurwoning... mag je maar tot 35.000 euro verdienen. Dus heel veel uh, agenten, heel veel leraren, heel veel verpleegsters... mensen die we in elke stad en dorp nodig hebben... en die worden eigenlijk uit de sociale huur gejaagd... moeten vervolgens de markt op. Ja, en dan krijgen ze ineens een huur van, van rond de 1000 euro. Terwijl het al berekend is dat heel veel van die mensen... 700 euro al niet kunnen betalen. En de SP zegt, zorg nou dat die mensen ook weer gewoon in een sociale huur terecht kunnen. Want de markt ja, die zorgt echt voor casino huren op dit moment. Maar meneer Overtoom, als u Sven de Lange zo hoort... dus eigenlijk, eigenlijk die, die, die projectontwikkelaar beteugelen... je mag dit kopen van die woningcorporatie... maar met de restrictie dat je de huren niet exponentieel mag laten stijgen. Hoe reageert u daar eens op? Vindt u dat dat zijn een goede, goede afspraak die je kunt maken. Die ja, okay. werd altijd gemaakt. Je het over de grondprijs okay. of de erfpacht in Amsterdam... Je kunt allerlei voorwaarden eraan vastknopen. En er is dan een ontwikkelaar om daar in te stappen of niet. Ja. En dat is precies het verschil tussen gemeenten. Hè? Jij zegt, het wordt misschien een rommeltje. Nee, je moet juist gemeenten de ruimte geven om op hun plek hun visie neer te zetten. Er werd net een, een vergelijk gemaakt tussen Amsterdam en Rotterdam. Nou, Dat is echt een doodsvondomen om je niet doen. Maar in Rotterdam is er een hele andere opgave dan in Amsterdam. en Precies wat mijn collega ook zegt. Nee, het punt is, ik, kijk, het, tuurlijk is het hartstikke mooi, die wethouder veel vrijheid. Maar het gaat ook om, zeker als het dus gaat om de gebieden tussen gemeentes... dat dus letterlijk wethouders over de, de stadsgrenzen of de dorpsgrenzen heen... moeten kijken om samenwerking aan te gaan. En dan zie je toch dat de ene persoon, wethouder... daar veel beter in slaagt dan de andere. Dus met andere woorden... Ik zie meneer over Ja, nou, ik wil er iets over zeggen. Kijk, we staan nu voor de gemeenteraadsverkiezingen... en uh, we hebben, wij zijn daar druk ook aan het lobbyen richting... Uh, uh, lokale politici om ons standpunt over het voetlicht te brengen. Uh, vier jaar geleden, na de vorige verkiezingen... hebben wij alle collegeprogramma's een keertje uh, opgeteld en uitgetrokken. En wat blijkt dan? Dat heel veel gemeenten hebben allerlei bouwplannen. Leuke, COP, voor ouderen, uh, nou, noem maar op. Maar als je dat bij elkaar optelt... dan is dat absoluut onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Dus er moet ook wel een vraag van boven de gemeente komen... of een bepaalde sturing... Want als je alleen aan de gemeente overlaten... dat tel ik natuurlijk alle gemeenten. De grote gemeenten ze doen allemaal uitstekend. Rotterdam en Amsterdam en nee, name. Ja, maar, nee, maar ook, ook, ook hebben andere het, gemeenten. Ook wij hebben dat nodig. Hè? Want kijk, wat, wat wij zien is... Wij, onze voorraad bestaat voor twee derde uit sociale voorraad. We hebben heel veel sociale huurwoningen. Ja. En we willen graag dat mensen uit de sociale huurwoningen... betaalbaar door kunnen groeien naar hun eigen wijk. Maar we zien dat de regio-gemeenten rondom de grote stad... helemaal niet voor die doelgroep bouwen. Dus je ziet eigenlijk dat er ook een oneerlijke concurrentie is... tussen gemeenten. En juist vind ik ook dat de provincie daar een, een rol heeft heeft, en die moeten ze ook echt pakken, en dat gebeurt nu niet. hebben ja, echt... nu wat twee dingen door elkaar. Dus het compliment was naar de grootste zee dat die opgaves goed gedaan zijn. Net hadden we het over dat het juist goed is dat die wethouders veel vrijheid krijgen, maar nu maakt hij overtuig natuurlijk ook de opmerking dat in sommige gevallen wel degelijk er meer regie nodig is. Dus met andere woorden, niet elke dorp, wethouder, burgemeester kan deze vrijheid aan. Kijk, En er is natuurlijk ook nog een ander probleem. Hè? Kijk, Heel veel gemeentes, hè, ik noemde net als voorbeeld van Amsterdam... Eh, die bouwrecours breekt. Um, maar heel veel corporaties worden afgeknepen nu hè, door de Rijksoverheid. Die moeten een verhuurde heffing betalen. En die moeten extra vennootschapsbelasting betalen. De helft van de projecten voor sociale huur... Uh, loopt in veel gemeenten al spaak. Dus de helft van de geplande uh, woningen uh, voor lage inkomens... worden gewoon niet gebouwd uh, ja, door problemen. En dat uh, moet echt anders. En daar kan de Rijksoverheid ook echt iets aan doen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want ook in uw stad, ook in Rotterdam zijn mensen uh, vaak acht jaar op een wachtlijst. Kunnen alleen, mensen hun huis is, niet aan. Alleen onze goedkope voorraad is heel erg groot. Misschien wel het grootste van heel Nederland. Dus dat is niet ons grootste probleem. Ons grootste probleem is dat er mensen, juist de, de, de gezinnen die Zeker. een, een, een woning nodig hebben, dat die, die nu niet kunnen vinden. Ja, precies. Dus uh, nou, volgens mij moeten we zorgen dat uh, de minister helpt door uh, versneld te kunnen bouwen. Hè. Dus een soort van, uh, van noodwet. Volgens mij gaan jullie daar morgen ook over, uh, over spreken, of dat wel of niet kan. Dat betekent eigenlijk dat je bepaalde procedures versneld kan doen, waardoor je sneller besluiten neemt en dus aan de slag kan. Ja, ja. nou, ja, SP, hebben... ja, SP heeft trouwens ook een voorstel gedaan, en wat dat binnenstedelijk bouwen is vaak heel veel duurder dan in het groen bouwen. En dat is vaak een probleem. Hè. Dan zeggen uh, bouwers die zeggen, ja, ik kan veel makkelijker in, in zo'n weiland bouwen uh, dan in zo'n binnenstad. En SP heeft ook een voorstel gedaan in de Tweede Kamer. Zorg nou dat je een transitiefonds maakt zodat je ook op die binnenstedelijke locaties beter kunt bouwen. Want we hebben dat groen wel echt ook nodig met z'n allen. En ja, als je nog kunt bouwen in de binnenstad en je doet dat niet omdat die kosten te hoog zijn, dan is dat echt wel eeuwig zonde. Uh, dus zorg nou ook daar kun je ook als uh, Tweede Kamer iets aan veranderen. En helaas wil deze regering daar nog niet aan. Uh, maar ik zie het CDA al wat losweken van de coalitie. Ook, uh, ook in de Tweede Kamer. Nu al met dat standpunt uh, dat die huren omlaag moeten. Daar staan ze echt tegenover de VVD. Dus ik zie mooie bondgenootschappen opkomen. Want het is echt heel hard nodig om uh, ja, voor lage gemiddelde inkomens te gaan bouwen. Laat ik de SP nog enthousiaster maken. <laughs> He, laten we het gewoon doen. Uh, we hadden het net over die, uh, uh, de bouw bouwkundige keuring. Uh -huh. uh, het is nu zo dat, dat mensen eigenlijk gedwongen worden om zo snel mogelijk in alle hitte, heat of the moment, een woning te kopen. Omdat je weet, er wordt ook gespeeld, dat spel... dat er achter je nog vier, 14 andere mensen via Facebook of Funda... op dezelfde woning uh, zitten te azen. En gewoon het recht dat je een bouwkundige keuring kan aanvragen... dat zou toch gewoon uh, moeten. Dat je niet onder druk uh, een woning koopt die misschien gebreken heeft. Of iets anders, uh, misschien ook interessant uh, voor, mijn, uh, voor mijn collega... dat is uh, de markttoets voor woningcorporaties. Zodat woningcorporaties ook voor net een beetje meer... Uh, uh, voor juist de doelgroep die we net bespraken... Ja, mijn buurman he? maakt me zeker hij neemt een half-SP-verkiezingsprogramma over. Hij heeft goed gekeken denk ik, naar steden waar de SP nu mee bestuurt. We proberen mensen met me een tegenstelling te uit te nodigen. en ja. Mond uit in een vrijage hier in de, ja, de studio. Ja, er is één groot verschil. En dat is echt een groot verschil. Ook de SP in Rotterdam. Ik, ik zei net, twee derde van onze woningvoorraad is goedkope, goedkope woningen. De SP wil dat nog verder vergroten. Nou, en wat je dan krijgt uiteindelijk is een stad... waar alleen maar arme en rijke mensen wonen. En dan is er voor gezinnen Dat is natuurlijk totale onzin. Omdat wij juist ook willen dat mensen met een gemiddeld inkomen... daar terecht kunnen zodat je hele gemengde wijken krijgt. Want we moeten echt uitkijken voor segregatie. Dat is, dat is precies wat u veroorzaakt heeft, want de afgelopen tijd is in oh, sommige... Oh, van... de voorbij. Gaat u gang, meneer Lange. Ik geloof dat u in het gemeentebestuur zat... en u in het gemeentebestuur zat dat zijn bouwopgave dat is... ze niet haalt. Terwijl we juist op andere plekken zien dat er heel gemengd gebouwd wordt. In Amsterdam wordt nu zelfs op de Zuidas sociale huur gebouwd. Juist omdat je op die manier... Let op. Ja, in de jaren 70, 80 uit. hebben linkse partijen allemaal goedkope woningen gebouwd. Daardoor heb je hele eenzijdige voorraad in sommige wijken. Het gaat echt niet goed met die wijken. Nou, juist in die wijken hebben we juist die, die, die middengroepen nodig. We willen juist dat mensen die groeien, die stijgen op de sociale ladder... dat ze in dezelfde wijk een woning kunnen, kunnen, kunnen kopen. En dat houdt de SP in Rotterdam echt tegen. Nou, oh, De gezelligheid is echt wel voorbij ja, ja, nu. Okay, okay. Ik, heb ik wil twee belangrijke thema's even erbij pakken. Uh, ik ga nu weer terug naar Jan Overtoom. Uh, zoals gezegd van Bouwend Nederland. Ik, ik refereer net even aan die bijeenkomst waar wij waren. Dat, dat was een bijeenkomst georganiseerd door de provincie Zuid-Holland... met allerlei mensen, wethouders, projectontwikkelaars, et cetera. Een van de belangrijkste thema's over deze uh, zaak... was bijvoorbeeld dat de overheid niet te veel naar achter moet gaan hangen. En vooral als je praat over mobiliteit. Toen ging het over de Randstad... Als een overheid eerst zegt... we gaan bijvoorbeeld een light rail rond je Randstad aanleggen... we gaan de, de treinen zo... met andere woorden een toekomstvisie daarop leggen. dan is het vervolgens veel makkelijker en beter... voor die wethouders en die burgemeesters... om daarop aan te sluiten met de nieuwe bouwplannen. Dus de volgorde zou verkeerd zijn. Als je eerst nu direct gaat bouwen... op allerlei verschillende locaties... en dan gaan we bij spreken van een paar jaar eens kijken... hoe we die mobiliteitsproblemen gaan oplossen. Dat is fantastisch om dat natuurlijk in de tijd zo te plaatsen. Maar ja, we zitten nu in een crisis. En die crisis is dat we... Zijn we in de van een paar jaar... Andere kiezers. We oh. hebben tekort tekortwoningen. Er moet gebouwd worden en we kunnen wel eerst plannen maken... voor mobiliteit en dan pas gaan bouwen. Uh, ik wil geen Chinese toestanden hier, hoor. Dat we in een korte tijd van alles uit de grond stampen. Maar echt, er kan niet meer gewacht worden. Er moet de, de nood is hoog te hoog. We hebben het, ik hoorde ook net van, van de andere gasten hier aan tafel. Uh, we weten het allemaal. Uh, de burgers die, uh, die zijn denk ik ook veel en, uh, Je Jullie zult maar gewoon op een, uh, op een huurwoning moeten wachten... of een bekoopwoning steeds mislopen. Die dus er gewoon moet, moet gewoon heel veel gebouwd worden. En daar gaat het om. En die mobiliteit is natuurlijk belangrijk. Je moet de mensen kunnen verplaatsen... maar het moet gewoon gelijktijdig worden opgepakt. Ja. Hoe zit het eigenlijk ook met de verdeling? Want we hebben, ik merk het ook in deze uitzending... Gaat het gaat vrij snel natuurlijk over de grote steden en de randstad. Maar die opgave gaat over heel Nederland. Ja. Hoe zit het dus met dan de, de spreiding van deze woonopgave? Nou, je hebt natuurlijk een aantal krimpgebieden in het noorden van het land. Ja, het uh, zuiden gaat uh, ook. Ja, het, het zuiden, Limburg ja. en een stukje oost. Maar een groot deel van Nederland is gewoon behoefte aan woningen. En ja, die cijfers zijn bekend. Je moet natuurlijk niet enorm gaan bouwen in krimpgebieden, Althans, niet uh, zonder te slopen. Maar uh, ja, de, die miljoen woningen waar ik het over heb, die zullen dus wel in driekwart uh, van Nederland terecht moeten komen, maar niet in die krimpgebieden die ik net genoemd heb. Ja. Maar dan zie je natuurlijk toch vaak... het is best wel moeilijk om als lokale bestuurder toe te geven... dat je eigenlijk gewoon in een krimpgebied zit... en dat het niet logisch om bij te bouwen meer is. Begrijp je? Dan moet je ook je situatie op een gegeven moment erkennen. Dat is meestal niet het makkelijkste gedeelte voor de lokale... Nou, ik, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, uh, ik denk dat bepaalde gemeenten echt wel weten dat het niet goed gaat. En uh, die zijn meer bezig van... nou, laat ik twee huizen slopen en één nieuwe bouwen. En dat is ook prima. Dat moet ook. En er moet ook hulp voor zijn. Maar ik wil nog even terug... Nee, want, ga uh, we, we hebben natuurlijk uh, nou, straks die gemeenteraadsverkiezingen... en ik denk dat het dat, uh, dat heel ff, goed zou zijn... als we na de verkiezingen weer eens een keer... al die verkiezingsprogramma's... Uh, of tenminste de, de collegeprogramma's op elkaar leggen... en dat we dan wel voldoende plannen bij elkaar hebben. En dat zou mooi zijn ook als mee te geven aan uh, de lokale bestuurders om bij het opstellen van een collegeprogramma... te zorgen dat ze ook echt voldoende bouwen. En niet alleen voor hun eigen hobby's uh, bezig zijn. kan nu al ook, hè? want de meeste gemeenten hebben gewoon woonvisies. En uh, ja, eigenlijk zou je het nu al kunnen doen. Alleen, uh, En daar moet ik dan ook wel echt uh, de provincie op aanspreken. Ik vind dat de provincie daar echt een grote oproep zou moeten aantrekken. En wellicht kan de minister daarbij helpen. Maar dan kijk ik ook even naar mijn buurvrouw links. Maar, nou, maar ik denk, ik, ik, ik denk ik zeker SP, dat de SP, minister... SP, is, geeft naar druk aan sommige lobbypartijen... nooit binnen te laten of niet hm. mee te praten. Maar bouw Nederland wel, hè? daar praten jullie... Ik heb vorige week geloof ik nog een afspraak gehad... Ja. Met, met iemand van Bouw in Nederland. Uh, ja, nee, natuurlijk af en toe... Uh Praten we zeker met lobbyisten. Wij alleen moeten uitkijken: in Den Haag zijn er zoveel meer lobbyisten voor, voor bedrijven uh, en nou ja, het geld. Uh, en veel minder voor, uh, ja, voor, voor huurders, voor woningzoekenden. Uh, dus je moet wel een beetje de, ja, de balans moet je goed, uh, goed in de gaten houden. Ik denk dat het belangrijk is dat Kamerleden ook vaak uh, de Tweede Kamer uitgaan en eens gaan kijken. Bijvoorbeeld inderdaad ook in die krimpgebieden. Want ik vind dat ook een heel belangrijk ja. onderwerp. Laten we die ook niet vergeten. Sven de Lang, nog je lijsttrekker CDA Rotterdam. In hoeverre uh, heeft u bijvoorbeeld met Bouw of andere In hoeverre heeft de lobby ook heeft u bereikt? Uh, best weinig, moet ik eerlijk zeggen. Het klinkt is... een beetje teleurgesteld zelfs. Nee, ja, tuurlijk. Want wij hebben ook gewoon behoefte aan, aan innovatieve ideeën. en Wij willen heel graag zoveel mogelijk gezinswoningen met een tuin. Maar ik snap ook dat, dat er breder moet worden gedacht. En stapelen met gezinnen is iets wat, wat rustig aan... Uh, ook in Rotterdam voet aan de grond krijgt. Maar de, de, de, de meeste keren dat ik benaderd uh, was... dat was niet in deze rol, maar echt een, een andere rol... was toen uh, het midden in de crisis was... Er bouwplotten lagen en er hele. Uh, Wat is een bouwplot? Dat uh, gewoon een uh, uh, weiland, ja. gewoon le lege grond in Rotterdam, ja, okay. waarop gebouwd kon worden. Waarbij er ontwikkelaars waren die uh, bleven doordrammen... de ze omdat ze zoveel zo, zo mogelijk kleine woningen op dat kleine stukje grond wilden ja. bouwen. Nou ja, daar hadden we nou net al genoeg van. Dus daar hebben we ook heel hard nee tegen gezegd. En dat was wel echt een botsing. Nou ja, ik. ik... U had meteen reageren met de overtuiging, zag ik al? Nou, ik, ik zat even het woord uh, lobbyist na te denken. <laughs> dat bent u. Kijk, nou, nee, wij zijn een maatschappelijke belangorganisatie. En wij, uh, ja, dat noemen zijn wij de niet... volksmantlobbyist, noemen ja, wij dat. Ja, nee, maar ik, ik denk, uh, wij hebben een aantal thema's... die we over voetlicht willen brengen. Uh, Woningbouwmobiliteit, uh, duurzaamheid, daar hebben we het nog niet over gehad trouwens. Hmm. En dat vinden we belangrijk, dat dat gaat leven. En welke partij dat dan overneemt en in welke vorm dat terechtkomt... dat maakt ons niet eens zoveel uit als we maar die kant op gaan. En dat is ook waarom we nu dialoogsessies met politici organiseren... ook trouwens in, uh, in Rotterdam, ja, vorige week. Uh, dus we zijn, waar, zijn wel degelijk in de buurt. En uh, ja, uh, wij geven gewoon aan en, uh, ja. wat zeg maar, de, de, de, de doelstellingen op lange termijn zijn. En of dat wordt overgenomen of niet, dat blijken. U agendeerde eigenlijk het laatste thema. En dat is niet-onbelangrijk thema, dat maakt het nog gecompliceerder... is eigenlijk de duurzaamheid. Ja. Bestaande woningen moeten van het gas af. De nieuwe moeten het liefst energie-neutraal zijn... Um, Maakt het dat bijna onmogelijk eigenlijk? Nou kijk, de ambities zijn gigantisch. En ook terecht. Want er gaat heel veel gebeuren. en uh, nou goed, uh, Mijn buurvrouw komt uit Groningen. Dat gas gaat daar dicht. Dus we zullen echt een hele grote transitie moeten doormaken. Alleen, uh, denk wel na tot wat je, wat je doet. Kijk, nieuwbouwwoningen, gasloos, helemaal goed. Niet van vandaag op morgen, maar laat ook de plannen die nu ontwikkeld zijn... nog eventjes gewoon gebouwd worden. En ga er op zo kort mogelijke termijn mee verder. Bestaande bouw, kijk gewoon ook wat voor bouw het is. Mm. Wat komt er weer in de plaats? Is dat een all-electric woning? Wordt het een warmtenet? Wordt er misschien toch nog een beetje gas gebruikt? Of biogas? Ja. En ik vind dat te snel nu allerlei grote woorden in de mond worden genomen... zonder dat men echt goed bedacht heeft... Kun je iets heeft... concreter worden? Bij welke grote woorden storten ze gaan? Nou, bijvoorbeeld vanaf vandaag alles gasloos. Mm. Kijk, ik woon in Groningen en het is gewoon... Echt heel pijnlijk om te zien uh, ja, waar die gaswinning toe leidt. Hè? Meer dan 100.000 mensen met schade aan hun huis. 10.000 mensen ziek. Uh, gewoon ziek gemaakt door dat hele systeem van schadeafhandeling wat niet loopt. Dus het is gewoon duidelijk, we moeten van het gas af. Zeker. Maar inderdaad, het heeft niet zoveel zin om, uh, om dat tien keer te roepen uh, en niemand erbij te helpen, want op dit moment is voor lage en gemiddelde inkomens bijna onmogelijk om uh, van het gas af te gaan. En Laten we ons realiseren, nee, toen maar... we op het gas overgingen, is dat in 4,5 jaar gebeurd. Is dat door de overheid in 4,5 jaar is iedereen aangesloten. Ja. En dat zou nu ook weer kunnen, maar ik, dan moet je wel gaan investeren. Nee, ik wil alles behalve hier cynisch over zijn, maar mm. dit is het discussiepunt is niet van vandaag. Dit gaat al langer. Maar we weten inmiddels ook dat sommige mensen heel last zijn... om achter de voordeur te komen en niet te overtuigen om een huis te isoleren... of om panelen op het dak. Of ja, maar dat is ook dus, niet zo gek, toch? Want, nee, nee. Ik, nee ik, ik, maar ik, het is niet zo gek, want het is nu worden mensen individueel op kosten gejaagd. Het is vaak heel duur. Heel veel mensen kunnen dat echt niet betalen. Uh, zie je dat alleen nou ja, mensen met een hoger midden of hoog inkomen... Uh, uh, kunnen gaan verduurzamen. Uh, terwijl ja, we ooit in 4,5 jaar iedereen hebben aangesloten. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we zorgen dat we sociale huurwoningen meer gaan verduurzamen. De regering trekt daar nou ja, ongeveer drie tientjes per huurwoning voor uit. Daar kun je net twee snuggies van kopen, daar is echt meer nodig. Maar voor die paar je... mensen die denken, snuggie, maar wat is het ook weer? Ja, zo'n lelijk vliesdekensje, maar dat is veel oh ja. en veel en veel te weinig. En ik denk dat je voor mensen met een goedkope koopwoning... dat je die uh, ook zou moeten gaan helpen. Want het is echt, als je in Groningen bent, echt extreem belangrijk. Hier moeten we mee stoppen. Jan Overtoom. U gaf even aan dat u zich af en toe stoort aan hele grote woorden die, die in uw ogen niet praktisch haalbaar zijn. Laat ik het dan maar zo uitdrukken. Ja. Um, zou je moeten zeggen: het is zo'n grote hoge doelstelling. Om het reëel te maken, moet je de doelstelling ietsje naar beneden bijdraaien. Het is niet reëel om al te denken dat je al die huizen kan isoleren en met zonnepanelen of, of van het gas afkrijgt. Ik denk dat je, het, uh, dat je het wel die doelstelling vast moet houden. Absoluut. Maar je moet het in de tijd faseren. Je moet beginnen met de ja. makkelijkste. Makkelijkste. Het nieuwbouw meteen. Zeg maar, zo snel mogelijk. Bestaande bouw. Gewoon kijken van welke wijken leen zich het beste voor. Met name de buitengebieden. En naar de stad, naar de binnenstad toe. Dat wat meer in de tijd te zetten. En meer in en dat, de tijd betekent dus dat je toch ietsje draait aan de doelstelling. Nee, de doelstelling nee, in getal hetzelfde, nee, maar je smeert hem uit over meer jaren. Nee, ja, helemaal niet. Ik denk dat die, die termijn moet gewoon gehandhaafd worden. Maar oh. je moet gewoon niet alles tegelijk aanpakken. Je kunt niet. bestaande bouw, nieuwbouw. Uh, uh, allemaal tegelijk uh, isoleren, dat, dat is, daar is ook de capaciteit niet voor. Daar hebben we het niet over gehad, maar hebben we hebben gewoon te weinig mensen. Maar, we maar los daarvan, de doelstelling blijft staan, hoor. Even daar geen misstand over. Ja, we je moet gewoon ambitieus in. zijn. Je ja. kan ambitieus Tuur. zijn. Er zijn heel veel plekken waar het wel kan. We, we hebben heel nou, veel gemeentelijke we we panden, we hebben verenigingspanden... we hebben heel veel huizen waarin het uh, wel snel kan. Dan laten we daar inderdaad mee beginnen. Ja. Dan ben je al heel erg ambitieus. En dan komen we vervolgens wel weer bij de plekken waar het moeilijker kan. Ja, maar Beckerman ja, want er gebeurt er gewoon echt, echt, echt veel, veel te weinig. Uh, en ik denk dat als je huizen verduurzaamt... heel veel huizen in Nederland zijn ook van hele slechte kwaliteit. We komen overal schimmelwoningen tegen. Er is heel veel achterstallig onderhoud. En dat kan echt beter. En daar kun je in één keer een slag slaan, verduurzamen en verbeteren. Dat zijn de laatste woorden van SP-Kamerlid Sander Beckerman... eveneens de gast was hier Sven de Lange... wethouder en lijsttrekker CDA Rotterdam... en Jan Overtoom van Bouwend Nederland. Dat was hem voor deze week voor vanavond dus. Volgende week maandag half negen wno lobby zijn we er weer. U ook hopelijk. Vanaf middernacht vannacht dus is WNL vertrouwd namelijk weer op Radio 2, NPO Radio 2. Uh, het wordt nu laat. Uh, dan ontvangt Vivienne van den, van den Assem, oorlogsslaggever Hans-Jaap Melissen. Straks op deze zender langs Lijn de omstreek met Robert Meder en Rens de Klamer. Dat was hem voor deze week. Heel graag tot volgende week. Dank voor het luisteren. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Het was Jan Nachtegaal. Een deskundige die het rapport over de effecten van meer vliegverkeer op Lelystad Airport zou doorlichten, heeft zich teruggetrokken. Hij is getrouwd met de directeur van de commissie die het rapport gaat beoordelen. Die beoordeling zou onafhankelijk moeten zijn. Het team dat voor de EU een lijst bijhoudt met websites met nepnieuws bestaat uit maar tien vrijwilligers. Volgens bronnen kunnen ze mede daardoor hun werk niet goed doen. Een aantal Nederlandse media, waaronder Geen Stel en De Geldlander, belanden onterecht op die lijst.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 Goedenavond, welkom bij langs de lijn en omstreken op de derde wedstrijddag van de Olympische Spelen. Ja, het is maandag. Normaal gesproken hoort u dan het sportforum. Vanavond is het een olympisch forum. Dus ook een beetje sporten? Zeker. Elke werkdag uh, tijdens de winterspelen bespreken we tussen half negen en tien... Uh, met Renate Groenewold en Bart Veldkamp de prestaties van de schaatsers. Ja, luisteren, doet u wel. Kijken, dat kan ook. Er hangen vijf webcams en die zijn te zien via nporadio1.nl. Ja, Bart en Renate, goedenavond. Um, de, derde wedstrijddag op de Olympische Spelen. We gaan eerst even terugkijken en natuurlijk met een mooie compilatie. Want na nou, de derde dag staat de Nederlandse ploeg op de tweede plaats in de medaillespiegel. Vandaag uh, werden er twee medailles vooroverd op de 1500 meter bij de vrouw uit Brons van... Uh, maar Leestra. maar dat was natuurlijk vooral de dag van het goud van Irene Wüst. Irene Wüst kan vandaag haar tiende Olympische medaille behalen. Vandaag uh, zou zomer kennen. Kijk, nu is ze heel goed vertrokken zelfs, Iedereen Wüst. Prima. De klok gaat naar 1'50, komt hier een baanrecord aan, dat staat op 1'54'08 van vorig seizoen. Dat gaat er niet aan, maar het is wel de snelste tijd. 1'54'35. Oei Leenstra, ga voor een podiumplaats. Doe het. De tijd van Wust zal ze niet halen. Lotte van Beek. De 1'54'35 van Irene Wust gaat er niet aan. Wat is dit spannend. Twee ieder langzamer. Dat is een behoorlijk gat. En Thijssen durft al te lachen. 1'54'35. We hey, oh, gaat het niet rennen. Wüst, Wüst wit, goud. Wüst wit, goud. Kijk. Ja, Takagi, Strand. Irene Wust haalt. Rent richting ja, haar God. familieleden. Dit is gewoon zo'n grote Olympia. Irene Carlijn Wust. De cirkel is rond. Ja, Irene Wust pakte vandaag haar vijfde gouden medaille op de Olympische Spelen. We gaan eerst even luisteren naar haar eerste reactie. Exact twaalf jaar geleden won ik mijn eerste gouden medaille op de Spelen. Maar vandaag uh, de vijfde, dat is echt onwerkelijk. En het is, uh, ja, Rutg zei het heel mooi, de cirkel is rond. Ik heb uh, ja, drie jaar geleden mijn eigen ploeg, ploeg opgestart... om nog uh, ja, één keer uh, goud te halen op te spelen, vier op een rij... Ja, als dat dan lukt, dan uh, ja, is het gewoon uh, fantastisch. Ja, Renate Groenwald en Bart Veldkamp analyseren voor ons elke avond het schaatsvernooien. Eh, nogmaals goede avond. Hoe bijzonder is deze prestatie van Irene Wust, Renate? Ja, ongekend. Ja, ze zegt het zelf. Uh, ze is drie jaar geleden gestart uh, met een team, een team voor gold vier uh, Nou goud. Maar ja, stond, ze staat nu in een, uh, in een lijstje... met namen als Carl Lewis die dat uh, gelukt is. En er nog een aantal, ik weet het niet meer precies. Maar echt knap dat ze het uh, toch weer flikt. Ja, die eigen ploeg, Bart. Daar heb je wel ook lef voor nodig, toch? Om zo'n weg te kiezen. Ja, zeker. Want je draagt gelijk het hele budget van zo'n team. Uh, de sponsor. Uh, er wordt verwacht dat je een publiciteit bent. Positief, je moet winnen. Dus ja... Het is even een ander stapje dan wat ze daarvoor heeft gedaan... Met TV, in TVM-team, waar ze altijd zat. Dit is echt een verantwoordingsstap en een bewuste keuzestap. Dat vind ik wel knap. En dat waren er wel meer vandaag hoor, bij de dames. Alle drie waren dames met een verhaal. Dat is wel leuk. Ja, zo meteen gaan we wat meer, doe even je kop ervan goed af, dan ja. staat die punt van rondzingen of goed op, dat kan ook toch? ja zo. Um, zo meteen gaan we wat verder inzoomen op waar ze vandaan komt en hoe moeilijk het was uh, om, om überhaupt die ploeg te krijgen. Eerst even naar het rijden van vandaag. Is jullie iets opgevallen aan de manier van rijden van Wust vandaag? Nou ja, we hadden het er net al over, uh, zo gecontroleerd, twee handjes op de rug. Um... Ja. En dan die moeilijke wissel ook nog. Ja, ja, ze heeft mij op die, die manier een keer een, een, een disqualificatie aangenaaid, <laughs> uh, Niet bewust hoor. Maar uh, ze hield hem denk ik even bewust in. en Ze was zo gecontroleerd aan het rijden. En ik vond het ook heel mooi om te horen dat ze meteen zei van... ja, ja toen bij die wissel. En ik dacht, oké, okay, kom op. Uh, achterop blijven zitten, handjes op de rug en gaan. Het, het zag er heel gecontroleerd uit. Nou, wat is dan het risico bij als je in het begin van zo'n race... zo'n zo wissel uh, voor je kiezen krijgt? Nou ja, je, je, je vertraagt je, je slag. Dus je, je schaat kan anders gaan sporen. Je, dat, je bent het niet gewend. Dus dat risico, dat, dat loop je. Je krijgt druk op je buitenste been. Maar ja, weet je, op zo'n dag als dit, je wint en dan als je dan terugdraait, dan lukt het. Dan maakt het eigenlijk allemaal niet heel zoveel uit wat er gebeurt onderweg. En uh, ze voert een hele rustige rit uit. Ze is, van nature zei zij altijd: wil ze zo graag dat ze zichzelf voorbij schaatsen. Dan gaan ze op die punten hangen. Als je er ziet, dan lijkt het, ze zit altijd net op het randje van te ver voorover. En uh, doordat ze nu met die 200 handen op de rug reed, uh, zat ze echt goed op de schaats op het rechte eind. Waardoor ze die ontspanning daar pakte en de, de bochten uh, gas kon blijven geven. En dat heeft daar vandaag uh, echt wel uh, die, dat extra wat je op zo'n speler nodig hebt uh, gebracht. Ja, knappe prestatie. We stipten net al even aan hè, dat eigen team ze oprichten En dat dat niet per se heel makkelijk is om te doen. Omdat er veel meer bij komt kijken dan alleen maar schaatsen. Renate, dacht jij toen dat gebeurde destijds, drie jaar geleden... dacht je meteen, nou, dit, dit kan wel eens het worden. Of was je ook wel een beetje sceptisch? Nou ja, God, het was natuurlijk na een uh, Sochi. Uh, toen dachten ze dat alle deuren voor de open gingen. Toen stond er eigenlijk niemand... Uh, voor er in de rinderij. Ik heb al een jaar bij Timmer. Ja, ja, nee, maar dat was er meer... Er kwam gewoon helemaal niemand. Hè? Er kwam ja. niemand en toen nee. koos ze voor, uh, voor het team van Timmer. En dat, dat was geen succes. En toen heeft ze inderdaad uh, de maar stap... Heeft dat toch? waarom komt er niemand? Als je nog, als je nog de leeftijd hebt, als je, als je de prestaties hebt? Ja, maar het is niet zo eenvoudig hoor... om een team helemaal van nul op te bouwen. En bovendien zaten we volgens mij toen ook midden in de crisis. Uh... Ook dat, ik bedoel zeker. Kijk, nu zou het een stuk makkelijker zijn, maar dat is ook zo, ja. Ja. Maar ja. Je zegt het is niet, sowieso niet makkelijk om een sponsor te vinden? Nee, er zijn niet heel veel mensen die een team kunnen dragen qua naam. He, er zijn heel veel schaatsers in Nederland. Maar om vanaf nul te zeggen... oké, okay, hier stoppen we even anderhalf miljoen in. Ja, Sven Kramer kan dat vrij makkelijk. Uh, maar daar, daarbuiten zijn er heel weinig. Mm. Dat... Maar ik moet wel zeggen dat het... Maar ook opvalt zeg maar, hoe iedereen nu in de interviews is. Uh, ik vind er heel volwassen overkomen En dat hebben we wel eens anders gezien. En ja, uh, ik heb echt uh, heel erg gegroeid daarin. Ja. Maar het zegt dus ook wel, als je zo'n weg bekijkt... dat groot succes, want we zijn natuurlijk allemaal lovend vandaag... en terecht, schitterende prestatie, schitterende reeksen over al die spelen. Uh, maar dat groot succes en, en misschien af en toe wanhoop... of ja, ben ik wel wat waard, heel dicht bij elkaar kan liggen. Jawel, maar dat is ook een beetje iedereen. En vrouwen, denk ik. <lacht> ja, gelukkig zeg jij. Ja, <lacht> dat mogen mannen niet ja, meer gezegd. Nee, nee, maar kijk... Als je zoveel jaren sport... en haar droom was deze speler... heeft ze echt vier jaar geleden echt uitgesproken. Drie jaar helemaal. Dan kan je ook bijna alleen nog maar... op zo'n moment zo maximaal presteren. Die wedstrijden hiervoor zijn gewoon heel moeilijk voor haar... om zich zo op te peppen. En zij, zij heeft een heel diep dal nodig... In een seizoen om heel goed te presteren. En er zijn meer mensen die dat hebben. Het is vanuit een dal makkelijker werken dan heel goed zijn in november. En dat goed vasthouden. Ja. En dat, ja, zij, Ik denk dat zij dat zelfs onbewust gewoon creëert. Ja, ik hoorde van, ik heb vanmiddag uh, Rintje even gehoord, en Annette Gertsen, die in de uitzending zaten. En uh, Rintje die zei dat we daar heel goed in zijn, dat we heel goed zijn in pieken. Uh, dat we daar heel goed in zijn geworden. Herkennen jullie dat wel een beetje? Dat je op andere tijdstippen uh, net even genoeg weet te ontspannen? Nou, ik denk, wij, zegt je dus. het, in het nee, Nederlanders. Nederlanders Nederlandse ja, ja, ja, ja, dat we ja, dat ja, ons hebben ja, aangeleerd. Ja, dat blijkt wel. Ja, ja dat is... Dus, uh, kijk, Sorsi zou nooit meer uh, geëvenaard worden. Nou, Nederland gaat vrolijk verder. Ja, en Annette zei vervolgens daarop... die zegt, we hebben van jongs af aan geleerd... Met druk om te gaan. Omdat wij zoveel schaatsers hebben in Nederland. Dat we bij, zelfs bij junioren-selectiewedstrijden al. Uh, niet, niet in vergelijking met de druk die we bij de Spelen en bij WK's hebben. Maar dat je dan wel al van jongens ervan meekrijgt hoe het is om met druk om te gaan. Heb nou, dat, ja. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Ja, maar dat, dat klopt ook. Er zijn hier zoveel goede schaatsers. Als je naar het buitenland gaat, dan, uh, dan weet je zeg maar, dat je voor de internationale wedstrijden plaatst. En dat is hier al niet eens zeker. Je moet al vanaf het begin. Van het seizoen moet je scherp zijn. En dat is bij de junioren, weet je, je wil uiteindelijk, nou ja, vroeger was een jonge Ranje. daar wilde je graag bij horen. Dat uh, betekent wel dat je goed je best moet doen. In het buitenland uh, zit je in een nationaal team en daar is het soms lang de lol. En uh, mm. ja, weet je, weet je dat je de hele wereld over reist, zonder dat je de beste hoeft te zijn. En hier in Nederland moet je gewoon uh, bij de ja. beste horen. Ja, Zo'n kwalificatietoernooi ja. is voor al die atleten ook het meest erge toernooi wat er bestaat. He hebben we het nu over, die... over de niet-Nederlandse rijders nee, de, Nederland voor de, oh, de, de, Nederlands de Nederlandse rijders. Het kwalificatie nou hier ah. voor de Spelen. Dat mensen ze kotsen toe voor de start. Wat ze normaal nooit doen. Ah, janken, ah, janken, janken. Jongens, hè, 500 ja. meter rijders. Ja. Gewoon janken. Eh. Zoveel stress is een kwalificatie nou. Een spelen is dan een opluchting. <laughs> en dat heeft Nederland aardig voor elkaar. Met deze kwalificatiemanier. Eh, gewoon de dood of de gladiode tijdens de kwalificaties. En dan de kerst komen de sterkste omhoog. Ja. En dan is zij in de Spelen zij inderdaad gewoon genieten. Ja. Ja. Vijf keer was zij de sterkste tot nu toe op de Olympische Spelen. Vijf keer goud. Iedereen wust. We zetten ze even allemaal op een rijtje. Nummer 1. De champagne mag knallen. Want de laatste meters zijn daar. De armen gaan omhoog. Ze ligt op de knieën. Op het middenterrein. Iedereen wust. Want ze wordt zevende Sablikova. En die andere wordt negende. Maar iedereen wust. wint de gouden medaille. Nummer 2. De 1500 meter is onze afstand. Kijk oh, maar. Oh, oh. oh, oh. Iedereen Wust, weer Olympisch kampioen. Nu op de 1500 meter. Nummer 3. Wust uh, perst er nog een sprintje uit. Hij rijdt een geweldige tijd. Kijk toch eens. 4-0-0-34, baanrecord. En uh, meer dan anderhalve seconde sneller... Dan Sabrikova, die in elk geval haar titel kwijt is geraakt. Dat weten we. Dit kan toch niet meer stuk Nummer 4. Iedereen lust. Marit Leenstra, Jorien Termos. Op weg naar goud. Het beste hoeft er niet boven te worden gebracht. Toch komt er weer 258. 0-5 uit. Het derde Olympisch record. Dat Nederland hier bij elkaar staat in twee dagen. Nummer 5. Armen los bij Mio Takagi. Constant vuur van de tijd van Irénus van de 450 Nee, maar ze rent nee. niet. Wust is olympisch kampioen op de 1500 meter. Ja, schitterend. Vier keer individueel dus in één keer met de ploeg. En dan had ik denk één, één van die medailles die staat jou denk ik beste bij. Ik die eerste. <laughs> Want daar was jij zelf eh, ook in de race voor het goud, maar ja. dat werd zilver. Ja, nou ja, toen waren. Oh mooi. Uh, ja, heel mooi. Maar goed, uiteindelijk was ik degene die voor goud ging... naar uh, vier daarvoor ook zilver te hebben gehaald. Uh, ja, jong broekje van 19. Vanmiddag zag ik die beelden nog. af en uh, <lacht> Ja, uh, ploeggenootje. En ik weet nog dat ik tegen haar zei van... joh je bent 19. Maak je nou niet druk. Geniet ervan. Uh, Jouw tijd, je hebt nog zo lang. <laughs> dus, uh, ja, nee, ik nog zoveel winnen. Maar goed, toen wist, ik niet, toen wist ik nog niet hoe groot ze zou worden. En nu denk ik van, nou, ik heb toch wel niet van zomaar iemand verloren. Dus, uh, maar nee. hoe ging dat toen? Zat jij toen, uh, rees zij na jou? Ja. Ze, nee, zij reed dus, voor dus, mij. Dus zij toen was jij de wust van vanmiddag eigenlijk. Dus zat jij op het bankje. Nee, nee. nee, nee, nee niet of het was het andersom? Ja, het was zo, ah, zeg maar, als Carlijn uh, zaterdag de drie kilometer won... in uh, een van de eerdere ritten. En daarna moest ik tegen Klaas de Doodverde kampioenen. Um, en zij had al Franken vrij gereden. Ja. Ja, en wij kwamen niet aan, haar, aan nee, haar tijd. Die klas die versloeg je wel, maar ja. uh, wust het niet. Nee. nee. Maar goed. Ja. Ja, moest je daar nog even aan terugdenken? Nou, ik moest er uh, zaterdag al aan terugdenken toen uh, Carlijn uh, het op die manier uh, deed, zeg maar in wust dus net niet. Uh, en ja, weet je, de, la de, de laatste tijd en vandaag ook weer. Um, Iedereen heeft gewoon zo'n sterke cyclus uh, achter zich. En uh, ja, dat, dat zag ik toen nog niet. Ik zag wel dat ze, dat ze groot zou worden. Maar dat ze zo groot zou worden, dat had ik toen nog niet voorzien. De vraag is natuurlijk of dit het einde is. Ze zegt zelf van wel, <tus> dit zijn mijn laatste spelen. Bart, wat denk jij? Ja, als zij het zegt... Dan ja. zou het zomaar kunnen. Maar ja, je, je weet niet. Vaak hebben ze iets van, ja, dan komt nu een nieuwe sponsor. We hebben weer een team. Nou, dan gaan we nog een jaartje door. Dat is het. Sportvissen dus zeggen weet... wel, we stoppen. Ja, voor je het weet, dus, uh, ben je vier jaar verder. Hè? Hoe ouder je wordt sneller die vier jaar gaan. Dat geldt ook voor haar. Maar je zegt een jaartje verder. De, de, ze gaat, ja, maar de, ze zo, gaat er zo niet zo stoppen. En je bedoelt, als ze aan dat jaartje begint, dan is er makkelijk nog een jaartje. Precies, dan begint het. Voor je het, dan weet, dan? het, ja. voor het ja. weet, dan is het, oh, ja. volgend jaar is het voor Olympisch jaar. Oh, nou ja. Ja, dat plakken we nog wel aan vast. Ja. Maar werkt het zo? Ik bedoel, ja, zo kan je, het. ja, maar kan je twee jaar van tevoren nog besluiten uh, om een Olympische cyclus te beginnen, of, of begint dat eerder? Wanneer begint nee, dat bij het schaatsen? Dat kan wel. Uh, uh, zeg maar, twee jaar van tevoren. Je, ik weet dat iedereen heeft gezegd van: uh, ze wil niet nu stoppen en ze, ze geeft ook aan: ik wil uh, nog heel graag een jaar of twee jaar... Uh, met plezier uh, weer rondschaatsen. Um, ja, en dan dan wordt de stap heel heel makkelijk straks, zeg maar, als het twee jaar nog goed gaat. Ja, waarom dan niet? En uh, er zit er hier een naast me die zei uh, op een gegeven moment toen hij gestopt was... van uh, ga nooit iets anders <lacht> beginnen. Topsport is het makkelijkste en het mooiste wat er is. Nou, ik moet hem nu gelijk geven. <lacht> dus de, dat advies zou ik ook uh, aan iedereen geven. Ja, ja. Mooi. het was uh, in die zin ook spannend vandaag... dat ze natuurlijk niet uh, de absolute topfavoriet was. Dat was de Japanse Takagi. Die won namelijk het seizoen elke 1500 meter waar ze aan de start verscheen. Maar op het moment suprem lukte het net niet bij haar. Naar coach Johan de Wit vindt het geen nadeel dat ze al World Cups had gewonnen. Als je wil winnen, dan, uh, dan moet je er ook hier gewoon staan. En weet je, wel, je, hebt, je hebt geen excuus. Wij hebben ook geen excuus. We hebben een fantastische voorbereiding gehad. Uh, we hebben fantastische World Cups gereden. En daarin uh, uh, reed ze ook echt uh, gigantisch hard. En hier heeft ze ook gewoon weer heel hard gereden. Maar ja, er was gewoon eentje beter. Ja, dat zijn de, de simpele feiten. Ik vond over dat ze nog vrij blij stond... met die, uh, die zilveren uh, uh, ja. plek, zeg maar zullen we maar even zeggen. Viel dat jullie ook op? Ja, maar goed, het was ook wel een opluchting voor haar... dat die race gedaan was. Ja? Ja, weet je, zij, zij, zij, zij wint alles. Die druk is enorm hoog. En in Japan duiken ze daar echt enorm op, die pers. Hè, die... Dit die, die team is echt achtervolgd door de pers. En dan ze hebben, ze winnen ze nooit veel in de winterspelen, die Japanners. Dus ja, als er dan mensen constant de Wildcup winnen, bam! Ja, en dan moet je daar... Eh, Japanners zijn toch al zo erg van wij, hè? Wij, wij zijn Japan. Dus je, je strijdt voor je land. Nou, dat is nog duizend keer erger in, dat, in die cultuur dan bij ons. En ja, dan moet we juist doen. Ik, dat doen. Daar zou ze ook juist hoeveel kunnen zijn. Want dan heeft ze toch mensen misschien teleurgesteld. Nee, want uiteindelijk is het uh, een medaille halen is al heel bijzonder. En ze is ook nog heel jong. Dus uh, ja, het is, ze, ze is gewoon heel blij. En ze heeft haar, goal, haar doel bereikt. Ja, ik, bijna met haar te doen dan. Als ik dit zo hoor. You know. nou, ja, We gaan nu eigenlijk een oplichting. Hey, nou, nee, maar, maar dat maakt de spelen ook zoveel anders dan alle andere wedstrijden. Bart, die zegt het net al. De, de hoeveelheid pers die de afgelopen periode. zeg maar ook om, om dat, dat Japanse team heeft gehangen. Dat, dat is enorm. En die druk. Want ik was. Ook van tevoren best wel nieuwsgierig hoe ze het zouden doen en of, of ze niet zouden falen. En ze heeft niet gefaald. Ja, Iedereen was beter. Dus ik denk ook echt dat ze heel erg blij is met deze zilveren medaille. En het zou voor het Japanse team, denk ik, nou straks Kodaira op de 500 en de 1000 en Takagi zelf op de 1000, dat dit wel iets met hun doet. En ja. Uh, ja. ja de grootste stress is er vanaf. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, uh, maar het Leenstra, de, de eeuwige nummer vier, tenminste uh, als we kijken naar uh, de grote toernooien. Het is een gunst ze pakt eindelijk haar medaille. Eindelijk heb ik een medaille, <coughs> ook individueel. En, nou ja, het is geen goud en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Maar ik ben gewoon zo, zo blij dat ik op het podium sta dat ik brons heb dat ik niet uh, weer vierde ben. Ja, mooi hè, toch? Ja, heel mooi. Ja, ja. Dit, dit, dit, dit verdient ze toch. Uh, de manier waarop ze de keihard voor heeft gewerkt, heeft iedereen ja, gedaan, ja, natuurlijk. Maar... Precies, ja. De, ja. <kijkt> Kijk, uh, in, dat, uh, in, haar, in haar wereld verdient ze het. En uh, ze strijdt ervoor. En het mooie aan haar verhaal is dat ze twee jaar geleden een traject is ingegaan. En dat leidt naar hier. En als dat dan een medaille wordt, is dat fantastisch. En dat is ja, heel emotioneel om te zien ook bij haar. Hè? Het is ja. echt van, zij schaatst ook hetzelfde als iedereen. Ze heeft diezelfde beleving. Ze is iets minder getalenteerd. Maar ze heeft diezelfde overtuiging van... ik wil mijn medaille halen. Ik ja. wil. Ja. Ja. En dan bedoel jij met het traject met anders trainen. Met, met ze is naar trainen, Italië. Buitenland trainen Precies. in Italië. Ja, ze is met haar man meegegaan naar Italië. dat is een Italiaan. Ook een oud schaatser. En uh, ze heeft zich aangesloten bij het team. En gezegd van ja, ik moet het anders gaan doen dan wat ik gedaan heb. Mm -hmm. om, uh, om ook een ander resultaat te krijgen. Maar in haar geval kan ik me ook voorstellen... stel nu dat ze vierde was geworden... Ik hoorde haar vanmiddag zeggen van. Ik weet dat ik er in ieder geval alles aan heb gedaan. Stel nu dat ze die beloning niet had gehad. Dan had ik, als ik naar die woorden, toen ik naar die woorden luister, had ik wel het gevoel als ze vierde was geworden, dat ze er op, tot, tot op zekere hoogte wel vrede mee zou hebben. Omdat ze het gevoel heeft dat ze er alles aan gedaan nou, heeft. Nou, of is dat niet zo? In, in dit geval maakt een honderdste wel een heel groot verschil. En ook voor Marit, zeg maar, die de, die de afgelopen jaren elke keer bij de grote toernooien net niet. En de vorige spelen ook vierde. Het is iemand die echt heel hard werkt en heel erg overtuigd is van datgene wat ze doet. En inderdaad, weet je, iedereen zegt wel eens van... Uh, moet je niet wat meer rust inbouwen. Dat vindt ze heel lastig, want ze vindt wedstrijdrijden ook nog heel erg fijn. En ze overtuigt als ze voor een route kiest, dan gaat ze daar ook volledig voor. En ook hier en nu, zeg maar, brons gehaald, duizend meter nog voor, voor, uh, voor de boeg... Um, ik zat net al even te kijken naar de doorkomsttijden... op de 1100 meter waarin ze de snelste was. Ik denk dat dit ook wel eens een bevrijding kan zijn. En als ja. ze een gunstige loting heeft straks op die 1000... dat het maar zo eens een tweede medaille op kan leveren. Ja, ook voor ja. de plogachtervolgingen. Reed... Ja. Eigenlijk reed ze niet heel erg een goede rit. Lotte van Beek ook niet. Die reden allebei een afwijkende laatste rond... ten opzichte van wat ze het hele jaar eigenlijk gedaan hebben... wat ze kunnen. Leenstra die Floor ik denk, 17e meer... dan dat ze normaal verliest. Dus ze reed niet echt een goede rit. Dus ze... Ze, vooraf zei ze, ik heb er alles aan gedaan. Maar ze, als ze nu weer vierde was geworden... had ze zichzelf echt, echt aangekeken van... zo'n slechte laatste ronde heb ik al jaren ja. niet gereden. Er ja, is toch altijd wel iets te verzinnen dan als ik jullie zo hoor... Nou ja, waar, is aan waar de je de te laten liggen als, als je ja. vierde wordt. Nee, je, nee, je nee, kan een perfecte rijden je kan, je, kan, je kan een wereldrecord rijden. En dan kunnen er na jou nog drie een wereldrecord <laughs> rijden. Dan heb je toch gezegd van ja jongens, kijk. Heb ik oh. ook gehad. Dan oh. word je derde. Ja, nou ja, dan kan je jezelf heel veel verwijten. Maar op een gegeven moment houden we het een heel op. Maar als je gewoon een zo 19e of 17e meer verlies dan normaal... kan je jezelf wat verwijten. Had Lotte precies hetzelfde. Ja, Lotte en Henne maar ook een verliezer vandaag? Ja, absoluut. Ja, ja maar het is het hele seizoen al, al niet... Nee, maar het is het hele team ja, niet van nee. uh, Adema. Die rijden gewoon niet goed. Komt dat? Ja, ik denk dat ze het net even te veel hebben gedaan. Dat, uh, ze zien eruit alsof ze overtraind zijn... Ja? Bergsma die kan het dan natuurlijk weer allemaal rechtzetten, Maar in het algemene team straalt niet gewoon, uh, gewoon goed fit zijn uit. Hoe zie, hoe zie je dat? Waar zie je ja, dat aan? Resultaten. Ze net, ah, okay, ze net je niet. Ze stralen het niet uit, zeg je. Dus dan denk je ja, dat, dat je fysiek iets ziet. Of, uh... nou ja, ze, ze schaatsen niet naar. Je ziet het ja. in de tijden. Kijk, je, je bent er niet bij. Dus, maar wat je ziet gebeuren, is duidelijk het hele jaar door. Het is het allemaal net niet. Ja, terwijl je dat toch niet verwacht van uh, iemand die... Uh... Uh, zo uh, geroutineerd is als uh, Ja, heel maar, maar, maar soms is het ook heel ongrijpbaar. Ik bedoel, ik, ik heb in het schaatsteam gezeten... wat in 2010 uh, uh, Achmedijs zou gaan halen. Waar we uiteindelijk maar met Sven in iedereen en ik... op Vancouver op de Spelen stonden. Soms is het zo onverklaarbaar. En als je in het proces zit... en als coach zijn er ook... Uh. dan sta je soms niet meer open van uh, wat er gebeurt... en ben je zo druk bezig met dat ultieme doel... dat je ook niet meer zit dat je sporters misschien wel uh, net iets te ver gaan. En, uh, ja, ja dat, dat, dat maakt sport ook zo mooi, maar ook soms hartstikke lastig. Ja, ja. absoluut. Laten we eens even vooruit gaan kijken naar morgen, de 1500 meter bij de mannen. Een van de grote favorieten, Kjeld Nuis, reed vandaag wat trainingsronden... en vertelde daarna wat hij gaat doen tot die race van morgen. Rillen in bed van de spanning. <laughs> nee, ja. uh, ik denk gewoon een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Gewoon echt van... Oké, okay, nu gaan we dit en nu gaan we eten. Nu gaan we even liggen en dan nou gaan we even dit en we schaatsen doen. En zorgen dat alles gewoon helemaal klaar ligt al. En dat je morgen gewoon alleen maar... Uh, yeah, stap voor stap de, de dag doorgaat. Ja. Herkenbaar, herkenbaar ja. volgens mij, of niet? Ja, nou ja, je ziet al dat het voor hem morgen geen normale dag is. <laughs> nee. Dat hoor je van alles. Maar ja... De, Kijk, Koen Verweij heeft het allemaal een keer meegemaakt. Dus voor hem is het gewoon een herhaling. Die, die weet het allemaal. En voor, voor Kjeld is het, is het nieuw. Maar hij is natuurlijk super in vorm. Hij rijdt enorm stabiel. Maar morgen zijn de Spelen. Zijn afstand. Ja. En die ja. dag heeft hij nog nooit meegemaakt. Al die ja. andere dagen had hij al twintig keer gedaan. Maar wat, wat, wat, wat is er dan anders? Is dat gewoon de eerste keer die trap op? De, de, de Olympische Ringen zien de entourage? denk even hard op? Nee, dit is de dag dat jij je doelstelling... die je hebt gesteld voor jezelf... moet je gaan verwezenlijken. En dan komt de druk. Ja. Toch? Ja, vier jaar geleden was hij er niet bij. Hij is uh, nu de grote man... Uh, Wereldkampioen op 1500 en op de 1000 meter. Olympisch goud is vele malen groter. Hou dan maar de ontspanning. En dat is denk ik bij Kjeld straks, of morgen, zeg maar het allerbelangrijkste. Om die ontspanning in zijn slag te houden. Want als hij iets te gespannen zal staan, dan, dan, dan kan het ook maar net niet. Ja, hoe is het mogelijk dat een topsporter dat niet aan kan leren? En ja, die, dag, Om, die is, dag morgen pas is, komt. Ja, ja. Je kan een Olympische dag kan ja, maar, je maar, niet je kan Die druk die kan je niet, die kan je niet uh, imiteren ja. op een ander moment. Het, het komt zo weinig voor dat je gewoon niet weet hoe het in werkelijkheid is. Is dat het een beetje? Nee, dus de spelen zijn zo magisch. Die zijn eens in de vier jaar. Een World Cup is elk weekend. Een NK is volgende week. Een WK, natuurlijk is het allemaal erg, maar het is allemaal uit te gummen. De, de, je kan het compenseren met een week later wel hard rijden. Maar op de spelen is niet... Over vier jaar weer. Ja. Hoe mooi zou het zijn als Koen wij? Verweijen... Wint meer omdat natuurlijk zijn verhaal wat opvallender is. We toch een beetje naar. Ja, maar volgens mij kun je bij beide jongens wel een verhaal bedenken. Ja, maar het was toch wel een beetje de verguisde jongen. die een beetje koos voor de commercie. Sterren springen. Werd een beetje, toch een beetje, denk uitgelachen. ze hier en daar in de schaatswandel. Nee, uitgelachen denk ik niet. is meer dat. Als ik naar mezelf kijk, dacht ik wel van. gasten schoppen onder je kont. en Als er iemand ook overloopt van talent, dan is het. Meneer Verwij wel. Ja, iedereen dat... dacht, nou, nu, nu, dit gaat nooit meer wat worden met deze instelling. En dan staat hij er toch mooi wel in ja, de zaak, dat, dat, Ja, een straatvechter. Ja. Als je ja, morgen goud uh, pakt, dan uh, zeg je, nou, daar heeft hij goed aangepakt, even die ontspanning gepakt. Nou ja, ja, misschien had hij wel veel, ook wel veel meer kunnen winnen. En, uh, maar ik vind het heel knap hoe die, hoe die terug... Maar hij, hij heeft gewoon een stukje aan zelfreflectie gedaan en gekeken van, oké. Okay, dit is het dus ook niet. Hoe, hoe moet ik, uh, wat moet ik doen om uh, in, uh, in Pyeongchang goud te halen? En nou, daar, daar heeft hij een aantal stappen in genomen en dat is gewoon heel knap. Ja, ook dat waren gedurfde stappen die niet door iedereen werden omarmd? zullen we maar zeggen? Nee, maar ook daar ja. moet je dus boven kunnen staan. Ja, als dat jouw route is, dan uh, moet je die. Kijk, het is natuurlijk een, een, een twijfelachtige keuze van, van de buitenkant gezien. En als je natuurlijk ziet wat met de, om met de Russen mee te gaan trainen. Ja, dat is, dat is niet, uh, niet, niet iets dat je zegt van... Goh, wat ziet er lekker uit. Maar ja, uh, hij zegt... Uh, dit is mijn route en ik doe niks raars. En, uh, okay. Dus zo so be it. Ja, wie, wie, hield er maar mee. wie goud morgen? Nuis. Ja, Nuis. Ik, ik had ook een lijstje gemaakt. Daar had ik ook Nuis staan. Maar ik zei net al van 200 vechten op mijn benen. En de derde loopt me heen. Wie is de derde dan? Ja? Vincent de Hettre. Oh echt? Die Canadees? Denk je dat? Ja, denk het, je trekt er een gezicht bij van, nou, ik denk het niet. Of wel? Nou, ja, ik, twere ik, twere? Ik, ik heb de het wel in mijn top drie staan. Dus en waarom? Oké. Je hebt Pedersen. Pedersen, oh ja. Ja, die, die, die, die kan maar dus de, nu ontspannen gaan rijden natuurlijk. De Noor. Ja, die, ja. die rijdt relaxed rond. Hè. Ja, absoluut. Dat die, uh, maar er zijn er heel veel die drie kunnen worden. Maar als een van die twee uh, bovenaan wegvalt... Dan, ja, dan, dan kan er nog iemand anders bij komen. Maar ik kan jou... Uh, Kans hebben, had ik niet uh, in mijn lijstje staan. Wat welke lijstje had jij nou precies? Nou, Nuis, uh, Verwij en Pedersen. Aha, oké. Okay. Geen Mantia? Nee, nee, nee. Ik denk toch Pedersen. Okay. Ja. Nou, Pedersen, staat, Pedersen, staat Pedersen goed loopt blazen buitenbocht mee met Mantia uh, en uh, klopt. Nou, nu op te schrijven. Ik heb begrepen dat jullie morgenavond weer spreken. Dus ja. dan kunnen ja. we dit uh, <laughs> mooi onder jullie neus vrijden. Het <laughs> staat ja. Ja. geregistreerd, oh, ja, ja, ja, dat je het even weet. Heel veel Dankjewel. plezier morgen. Vanaf 12 uur volgens mij. Uh, weer wat later. De, de 1500 meter van de mannen. Dankjewel. Jo. Dan gaan ze nog een uurtje Top door morgen. met sport. Zeker. Onder andere tennis. Ik zou bijna vergeten. Maar hooi begint het hoor. Of is het eigenlijk al begonnen? Het ABN AMRO World Tennis Tournament. Met onder andere Roger Federer. En we volgen Clarence Seedorf. Hij maakt zijn debuut vanavond op de bank.